Tien uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NFD, de grote winnaar wordt. Volgens de laatste peilingen zou de partij 21% van de stemmen krijgen. De CDU van bondskanselier Merkel, 20. De CDU vormt nu nog met de SPD de deelstaatregering... maar lijkt het zwaar te gaan verliezen als gevolg van de onvrede... over het asielbeleid van Merkel. Het vluchtelingendebat domineerde de afgelopen weken... de verkiezingscampagne in de noordoostelijke Duitse deelstaat. Langs de A12 bij Gouda is een tankstation uitgebrand. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De overkapping en de pompeilanden zijn verwoest... en de gevel van de shop is zwaar beschadigd. Er zijn ook een aantal auto's in vlammen opgegaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een ooggetuige meldt op Twitter... dat een auto in volle vaart op een pomp is gereden. De politie in Drenthe heeft twee verdachten gearresteerd na een mislukte ramkraak in Dwingelo. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De drie ramden de gevel van een supermarkt in het dorp, maar konden niet bij de geldautomaat komen. Ze vluchtten toen de politie eraan kwam, maar kwamen niet ver. Een verdachte werd bij de vluchtauto al aangehouden, een andere werd uit een boom geplukt. De derde verdachte wist te ontsnappen. De Britse premier May heeft voor de G20-top in China gesproken met president Obama over de relatie tussen de twee landen, nu de Britten de EU gaan verlaten. Obama benadrukte na afloop van het gesprek dat de Britten de belangrijkste partner zijn van de Amerikanen en dat er nog steeds sprake is van een speciale relatie. May zei eerder dat haar land zware economische tijden tegemoet gaat als gevolg van de brexit. Het weer, het is herfstachtig. De regen trekt naar het oosten weg. En dan is er soms zon. De kans op buien blijft. Mogelijk met onweer. En er staat veel wind. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 West side of heaven, if you in your eye. You're the answer to my every prayer, darling. Go and love you, who wouldn't care? Won't you tell me when we can meet again? Sunday, Monday and always. Ja, een hele goede morgen, luisteraars. Zondag 4 september, tien uur geweest. Wakker worden met CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door uh, Auko B. Ja, een beetje herfstachtige ochtend vond ik het. Maar wie weet wordt het beter vandaag. Uh, ook vandaag weer een combinatie van uh, classical jazz en jazz van nu. Cool jazz, gezegd zou ik bijna zeggen. Uh, wat heb ik op de rol staan na het eerste uur? Onder andere Sten Kenten, Anita O'Day, Rita Reis, uh, Bud Powell. Nou, maar ook nieuw, Joelle, Florence, uh, Brain Charette. Erik Vloeimans, Max Ionata... die vandaag overigens in Zandvoort speelt. Dus wie weet is er wat voor je bij. En, uh, we, gaan, uh, de, ja, we zijn eigenlijk rustig begonnen... met een nummertje van uh, Dick Willebrands, een uh, pianist... Uh, en die in de oorlogsjaren nogal wat mooie muziek gemaakt heeft... Uh, ja, dit komt eigenlijk van opnames die hij voor de Duitse radio gemaakt heeft. Dat is ook meteen een beetje zijn bezwaarde verleden. Uh, deze cd is 1989 uitgekomen met allemaal oude muziek van die Duitse opnames. En dit was een aardig nummertje. En dat heette, dus moet ik even op de lijst kijken hoor. Uh, Sunday, Monday or Always. Een opname 191943. 1943 Maar dat zou je niet zeggen als je het zo hoort. Hè. Fantastische geluidskwaliteit. En uh, we gaan rustig door op deze zondagochtend met uh, Wake Up... Swinging zou ik bijna zeggen. En dat wordt gezongen door uh, Joel, Flo uh, Flo Florence Joel. Day. My luck's don't gone away. As I go to sleep, I pray the fortune will turns my way. I'm gonna wake up swinging now and forevermore. I'm gonna wake up dancing, but I'm That door. Ja, mooi nummertje van een cd, Life is Beautiful uh, Baby. En uh, dat heeft uh, Florence wel ooit is opgevangen van Jimmy Scott. Die zei dat Life is Beautiful Baby, If You Let It. En uh, met deze titel heeft ze een, een prachtige cd gemaakt. Uh, uh, en deze cd Splinter Nieuw 2016. Even kijken, hoe is ja, een prachtig nummertje is het. En dan gaan we weer iets uit de oude doos draaien. Stan Keaton, Eager Beaver. The man, zo werd hij genoemd. Stan Stanley Keaton, zou ik bijna zeggen, is een, uh, nou, was een voortreffelijke bandleider en een uh, briljant arrangeur. Maar ook een geweldige leraar uh, in de universitaire jazzkliniek die organiseerde. Ooit uh, wilde hij uit de muziek stappen om uh, psychiater te worden. Nou, dat is niet gebeurd. Hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En dit was een van zijn bekende tunes van zijn big orkest. Hij zong veel met uh, uh, verschillende zangeressen. Uh, June Christie, maar ook met Anita O'Day. En daar droeg ik nog een van, van Anita O'De. Daar is overigens een... Uh... Eens even kijken hoor, wat ik van Anita O'De heb staan. Oh ja, deze. Mr. Sandman, samen met Cole Tjeder. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell me that my love's a night. Over Sandman I'm so alone Don't have nobody To call my own Please turn on your magic beam Mr. Sandman breathe. Ik had eigenlijk een ander nummertje uitgezocht. Dat vond ik iets mooier nog. Deze is ook aardig. Met shader erbij natuurlijk. Maar het is in 2015 een cd uitgebracht. In Jazz yes We Trust. En daar staan mooie, mooie nummers op van Anita OD. Onder de andere deze Remember. Die vind ik zelf erg fraai. Remember the night, the night you said I love you Remember, remember you vowed by all the stars up above you After I learned to care a lot You promised that you'd forget tonight But you forgot, forgot to remember Ja, dat was Anita O.D. Ik heb wat kleine technische probleempjes. Dus ik moet even een cd'tje opsnorren. Momentje. We komen er weer aan. Moment. Nou, het gaat niet helemaal goed. Moment.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 Ben ik weer, er waren wat technische problemen. Maar het is allemaal weer onder controle. Dus we kunnen gewoon verder gaan met wat we wilden gaan doen. Uh, en dat is uh, de muziek van Brian Charette. De uh, music voor een uh, organ sextet. En dat is een aardig nummer wat ik ga draaien. Komt ie. Brian Charette. MUZIEK Charrette van de cd Music, music for Organ Sextet En daar speelden best wel wat bekende mensen mee. Dit was het nummer Prayer for an Agnostic. En dus even kijken wie er allemaal op de rol staan die meespeelden. Ik zie John Ellis staan, basklarinet, uh, Joel Frame, sax Nou, het zijn best wel bekende die met hem meespeelden. Nou, het waai er al buiten. En uh, dan moest ik toch weer denken aan een slow hot wind. Nou, uh, hij is niet hot... Maar het waait wel. deze uitvoering van Rita Reis vind ik heel mooi. Van een cd, Lots of Love, uit 1998, Rita Reis. It's too warm. That is slow hot wind uh, from the CD A Lot of Love, tribute to Andy Mancini. En dan kom ik bij een pianist, Bud Powell, een van de uh, meest invloedrijke pianisten in de geschiedenis van de jazz. Uh, ja, bijzondere figuur. Tijdens zijn leven leed Powell aan verschillende psychische aandoeningen. Die kunnen zijn ontstaan bij een mishandeling door de politie in 1945. Hij werd herhaaldelijk opgenomen in psychiatrische inrichtingen, waar hij werd behandeld met elektroshocktherapie. Oeh. Vrij heftig allemaal. In de midden van de jaren 50 verslechterde zijn geestelijke gezondheid en trad hij minder op. En vertrok hij eind jaren 50 naar Parijs, daar trad hij tot 1962 op met zijn vaste trio. Ja, bijzondere figuur, mooie muziek gemaakt, uh, Bud Powell, polka dots en moonbeams. Uh, Bud Powell speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de bebop natuurlijk. Uh, en uh, zijn virtuositeit als pianist leverde hem ook wel de bijnaam op de Charlie Parker van de piano. Uh, als je af en toe aan die cd uh, jazzboom schudt, dan valt er iets moois uit. En dat heb ik er ook eens geprobeerd. En toen viel er een cd'tje uit, de Puta Mayo Present Jazz Café. Een CD uit 2016. Daar staat een nummertje op van Eden Brandt. Love Me Till Dawn. Zeker de moeite waard. The night time And the right time For the kissing We've been missing So enfold me Honey, hold me And love me Love me till dawn I'm on fire With desire And this So Bloeimans is voor mij altijd een absolute jazzgrootheid. En uh, hij heeft een, uh, een prachtige, sonore, warme trompetklank... Uh, waarmee hij op virtuele wijze het hart van iedere jazzliefhebber uh, uh, weet te raken. Uh, echt heel mooi. En hij heeft ooit een cd uitgebracht, Summer Stalt. En daar zat een nummertje op van Anton Goudsmit. Effe dimme cowboy. En volgens mij zit er ook nog een paardje in verwerkt ergens in het midden. nummer, even dimme cowboy. Gecomponeerd dacht ik door Anton Goudsmit, die speelde gitaar, Erik Vloeimans, trompet natuurlijk en Harlem van je piano. Ik ben ook nogal een filmliefhebber en er is een film, The 110th Street, daar is de muziek van gecomponeerd door J.J. Johnson en ook door Bobby Womack. En van J.J. Johnson draai ik The Harlem Love Team. Deze is terug gecomponeerd door J.J. Johnson en uh, Bobby Womack. En van hem doe ik nog één nummer van de CD Fly Me To The Moon... omdat ik het gewoon een hele mooie vind. California Dreaming, Bobby Womack.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 ...op Sea Jazz Festival gestaan. Er is eigenlijk sprake van een revival... ...van een soort muziekje... ...waar ik eigenlijk drie nummertjes van ga laten horen. En de eerste die ik ga draaien... ...is van Kunhild Carling... ...en de Carling Big Band. Uh, Kunhild Carling is een Zweedse jazzmuzikant... ...multi-instrumentalist... ...en uh, ja, die heeft een aardige big band. En die heeft onlangs een CD uitgebracht... ...Harlem Joy... ...en daarvan het, het nummer... ...Harlem Ghost Story... Was there as well? He was playing hot as hell, but heaven. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz. Helaas een kleine storing ergens in het midden van het programma. Maar goed, uh, mag de pet niet drukken. We hebben de draad weer op kunnen pakken en mooie jazzmuziek gespeeld. Ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent om te luisteren naar fantastische jazzmuziek. Met onder andere, even kijken, uh, Joe Dideron, uh, Illinois' Jacket, Deborah Carter. Nou, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Zorg dat je erbij bent en uh, ik zie je graag gelukkig naar de klok van tienen, zogezegd.